Nou, we hebben verkeersinformatie. Files op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Bussum en Muiden, 8 kilometer. Na een ongeluk op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen. Bij Leek nog 5 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. En de werkzaamheden op de A12. Vanuit Utrecht naar Arnhem. Bij Maarsbergen, 6 kilometer. En op de A50 van Arnhem naar Os bij knop het Ewijk, 5 kilometer. Gok wagen?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 Voor een 7-8 van 749 euro... gaat u naar reisagent of hollandamerica.nl. Vier minuten over drie. Waar begint Langs de Lijn in Groningen? Ik durf bijna niet te vragen. En niet, maar is er nog een doelpunt gevallen? Nee, ik vind niet genoeg. 3-0 voor FC Groningen na 33 minuten spelen. Nee, geen doelpunt meer. Groningen koestert de voorsprong. Laat zich af en toe een beetje terughangen. Maar Feyenoord is vooralsnog mat en uh, kleurloos en ook kansloos. 3-0. Groningen leidt tegen Feyenoord. NEC FC Utrecht. Bas tegen 2-0 nog altijd voor NEC. Enorme kans voor Utrecht. Duplan van dichtbij kan de bal zomaar tikken. Maar Babels redt voor NEC. En Leon de Kogel, na een half uur in het elftal gekomen omdat Rodney Stijder geblesseerd naar de kant moest, krijgt ook de rebound er niet in. En omdat de kogel kwam, zo dacht men op de bank van Utrecht, dan maken we van de noodbare deugd, staat er maar meteen een extra aanvaller bij ook. Je moet wat als je 2-0 achter staat. ook NEC trouwens al met een blessure geconfronteerd, want Kolwijk naar de kant en vervangen door Ibrahim. De tussenstand in de Jupiler League, ook na een half uur spelen. Dordrecht-Veendam staat 0-0 bij Go Ahead Eagles, AGO 1-1. Dan is er een doelpunt gevallen bij Sparta via Bruinier. Dan hebben die de leiding genomen tegen Cambuur staat 1-0. En Willem II Volendam, volgens mijn co-equipier, een toppertje in de Jupiler League. Daar staat het 0-0. Ja, en over toppertjes gesproken. Amsterdam tegen Kampong, de hockeyer, Scheert de Goud. Ja, we gaan er maar eens goed voor zitten voor deze Amsterdam-Kampong. Het is inmiddels 1-1 geworden, 17 minuten gespeeld. In de eerste helft een prachtig doelpunt van, ik denk, Teun Rohoff. Uh, Don Prins, die zegt nog wel dat hij er misschien aan heeft gezeten... maar het schot was zo hard van Rohof dat ik denk niet dat hij hem geraakt heeft. Dat het gewoon een doelpunt is voor Teun Rohof. 1-1 is het bij Amsterdam tegen Kampong. En verder zijn we ook nog bij de vrouwen volleyballers... die vandaag vriendschappelijk spelen tegen België.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 I'd rather laugh with the sinners than cry with the saints. The sinners are much more fun. You know that only the good die. plaatje op deze zondagmiddag in twee uur met een iets minder vrolijke titel overigens only The Good Die Young van Billy Joel. Even terug naar gisteravond. De topper in Enschede tussen FC Twente en PSV eindigde in 2-2. Er was veel te doen om de 72e minuut van de wedstrijd. PSV stond met 2-1 voor. En toen kreeg Kevin Stroopman een rode kaart van scheidsrechter Blom... na een tackle op Luc de Jong. En de grote vraag was, was die overtreding die tackle wel een rode kaart waard? Kevin Blom heeft er altijd niet gereageerd voor een camera of een microfoon... maar laat wel per sms weten. Je kunt van mening verschillen over de kleur van de kaart... maar het was in principe een zeer gevaarlijke overtreding... Met gelukkig een redelijke afloop. Strookman brengt de veiligheid van de jong ernstig in gevaar. Ik ben benieuwd hoe de reacties zouden zijn geweest als er, door deze tackle van de zijkant, een ernstige blessure zou zijn ontstaan. Het uiteindelijke oordeel is nu aan de aanklager. Aldus scheidsrechter Kevin Blom wordt vervolgd. Ga terug naar de actualiteit van deze middag en die zegt dat Groningen met 3-0 voor staat tegen Feyenoord en die houtkamp. Zes minuten voor rust om. En uh, dat vak, een groot vak met Feyenoord-supporters uh, hier aanwezig in de Euroborg. is natuurlijk uh, dood en dood stil. Want die zagen al na één minuut, minder dan een minuut, dat Thadis 1 0 maakt. En in de 16e minuut Kieft Bel 2-0. En in de 18e minuut anders een 3-0. Overigens alle drie uh, uh, schoten. Uh, waarvan de laatste twee van iets grotere afstand. En ja, dat zeer geroemde middenveld van Feyenoord vorige week tegen Ajax. dat wordt uh, vandaag een beetje weggespeeld. Een blessurebehandeling hebben we gezien. En dus wordt de bal teruggegeven door Ron Vlaar. Onder applaus van uh, de uh, supporters uh, uit het stadion natuurlijk in uh, de Eurborg. Ik zie wel wat lege plaatsen, maar dat zijn mensen die op het laatste moment niet... Kon er opdagen of misschien voor de Ketelbrug hebben gestaan. In ieder geval is het uh, balbezit voor Feyenoord. Uh, zes minuten nog voor uh, de rust. Ja, 3-0. Wat kun je dan nog als Ronald Koeman zijnde? In het de bank heb je onder andere zitten John Guidetti. Maar die zit niet meer op de bank. Die is nu aan het warmlopen. Want aanvallend stelt Feyenoord vooralsnog niets voor. Ja, verdedigen natuurlijk ook niet als je 3-0 achter staat. En dan heb je grote problemen als uh, oefenmeester van Feyenoord. Zijn de balbezit via Van Dijk naar de linkerkant voor FC Groningen. Waar Groningen maar eens gaat proberen. Via Ivens de bal naar voren te brengen. En Andersen speelt de bal dan over de zijde. En af en toe wat slordig spel. Eigenlijk erin geslopen na de 3-0. Wat concentratieverlies aan de kant van FC Groningen. Maar Feyenoord heeft daar nog absoluut niet van kunnen profiteren. Ik heb nog geen kans gezien voor de Rotterdammers. Drie keer een doelpunt voor de Groningers. Vandaar de 3-0 tussenstand. En EC Utrecht een beetje een wedstrijd geworden Bas? Nou, Utrecht heeft zich wel in de wedstrijd gemeld, heeft uh, de regie wel overgenomen. Doet uh, nog steeds verwoede pogingen gevaarlijk te worden. Nu vliegt er bijna een hoekschop in één keer in, maar heeft Fink gezien dat er al geduwd is. En doet het er allemaal niet zoveel mee toe of die bal nou wel of niet dicht in de buurt van dat doel van uh, NEC kwam. 2-0 is het nog altijd. Schöne en George maakten de goals binnen het kwartier. Bovenberg heeft een paar minuten geleden nog een nou ja, kansrijke bal. In ieder geval van binnen het straftopgebied die lang onderweg was vanaf de linkerkant huizenhoog over het doel van Babos geschoten. En NEC vergeet eigenlijk al een minuut of twintig lang te voetballen. Daar waar het in het eerste stuk van de eerste helft eigenlijk best aardig ging. Loopt de ploeg nu vooral achteruit en gokt het maar op counters. Die zullen ongetwijfeld een keer gaan komen, want Utrecht uh, zal meer en meer naar voren moeten. Maar voorlopig is dat nog niet het geval. En is NEC vooral zoals nu slordig ook in de opbouw, Waar het de bal meteen weer verspeelt. Dan moet Schöne nota die is spits, de bal tot halverwege zijn eigen helft komen ophalen. Daar krijgt hij met heel veel geluk mee, maar verspeelt hij hem uiteindelijk toch aan Assare. En dan mag Utrecht weer komen met Wuitens. Staat nu ook al op de helft van de tegenstander. Opent naar bovenberg. Aan de rechterkant van het veld. Moelenga is daar dichtbij. Die is naar de entree van de kogel rechts buiten geworden. Daar stond Kali, die is nu links half geworden. Zo helpt dat middenveld van Utrecht inmiddels ook naar voren. En dan kun je eigenlijk maar één kant op. Dat is natuurlijk ook de bedoeling geweest van Wouters met die wissel. Want je moet wat. Ik zei al van de nood een deugd maken als uh, belangrijke man. Rodney Snijder naar de kant moet met een blessure. Utrecht heeft een vrij schop versiert aan de rechterkant van het veld. Dat betekent dat Kali nu overkomt. Heel brutaal. De jonge speler, om daar die ballen te nemen, die heeft een goed linkerbeen. Dat is voor mensen die wel eens bij het tweede van Utrecht gaan kijken inmiddels bekend. Daar heeft hij ook vrij veel gescoord in het afgelopen seizoen. Dat is een talent voor de toekomst die het dan nu eens mag laten zien. Het is ongelooflijk druk in het strafopgebied van NEC. De laatste twee minuten van de eerste helft lopen, maar de vrij schop is slecht. En wordt door Lato Peressa vrij makkelijk weggekopt. Twee minuten nog te gaan het eerste bedrijf. NEC leidt thuis tegen Utrecht met 2-0. Dan het volleybal. Nederlandse vrouwen in voorbereiding op een Olympische nooitje Lars Geerts tegen België. Volgens mij let je erg op wat er binnen de lijnen gebeurt. Maar natuurlijk is het ook interessant wat er allemaal om die lijnen heen gebeurt. Hè? Ja, vooral als je kijkt wie er nou precies aan die lijnen ja. staan. Want dat is Bert Goedkoop. Interim trainer, coach staat er op het wedstrijdformulier. Hij neemt de taken waar van Avital Selinger, die na het EK van vorige maand werd ontslagen... De bond die vond de prestaties tegenvallen, had niet het gevoel dat ze met Avital Selinger de Olympische Spelen zouden halen. En de tegenvallende prestaties op het EK. Ja, die waren feitelijk de druppel die de MRD deed overlopen. En dus is Avital Selinger vertrokken. En staat nu technisch directeur Bert Goetkoop langs de lijn. De vraag is hoe, hoe fijn hij dat vindt. Hij heeft al eens in het verleden gezegd dat coachen eigenlijk niet meer voor hem was. Dat hij dat lang genoeg gedaan heeft. De meeste mensen zullen nog herinneren dat midden jaren 90, of begin jaren 90 tot midden jaren Bert Goedkoop al een keer bondscoach was Heeft toen een EK gepakt in 1995. En ook de laatste keer dat de Nederlandse vrouwen op de Olympische Spelen waren. Dat was in 1996. Daar was Bert Goedkoop de bondscoach. Dus misschien heeft hij dan de winnende formule. Maar de vraag is ook of hij blijft tot aan het Olympisch toernooi. Want ik heb gehoord dat de bond alweer op zoek is naar een nieuwe coach. Dat ze hopen toch dat voor de Olympische Spelen er iemand anders voor de groep staat. Zodat Bert Goedkoop het niet al te lang hoeft te doen. Voorlopig heeft hij niet heel veel gewijzigd van het team. Sterker nog, iedereen die, die hij heeft opgeroepen is ook weer gekomen. Dus hoeveel kinderszinnen er in de groep is over het ontslag van Avital Seneaar, dat is maar de vraag. Ze staan de speler heeft niet zoveel gewijzigd in de opstelling. Ook gisteren in het eerste duel tegen België speelde hij met Kim Stalens. Maar dat was een test, zei hij, om te zien hoe fit de eerste spelverdeelster was. Vandaag weer met Laura Dijkema en de, bijna de gehele selectie die ook op het EK heeft gestaan. Maar ze hebben het lastig tegen België dat er minder ingeschat moet worden. In de eerste set staat Nederland wel voor, maar niet al te veel met 15-13. Gescoord in de Jupiler League bij Dordrecht tegen Veendam. Het is daar 1-0 geworden door Cecilio Lopez. Slotfase van de eerste helft: Bastigler in Nijmegen. NRC Utrecht is 2-0. We zitten in de extra tijd van de eerste helft. Het zal twee minuten bedragen. Bal zit dus voor NEC via Babos. Die hem krijgt teruggespeeld van een van zijn centrale verdedigers. En dan opent naar de rechterkant. Waar George wel een bal doorkopt. Dat betekent dat hij in de lucht sterker is dan Zullo. Maar hij bereikt er weinig mee. Want hij kopt de bal door in het straftochtgebied van Utrecht. Waar alleen maar de doelman van Utrecht staat. Fernandes heeft de bal weer meegegeven aan Wuitens. En Wuitens, die nu 10 meter voor de middenlijn staat, kijkt of er voor in beweging is. Nou komt uiteindelijk de kogel naar de bal. Die legt hem met zijn borst neer voor Assare. Dan ontstaat er een mooi driehoekje waar de kogel zelf aan de linkerkant met de bal er vandoor kan. De voorzet kan geven zelfs. Dan staat Van Eijden op de goede plek om daar de bal weg te trappen. Maar houdt Utrecht wel balbezit. Via Kali komt de bal opnieuw voor Mulenga Heel sterk en heel knap en heel krachtig de lucht in. Krijgt ook wel de bal op zijn hoofd, maar kan hem niet de juiste richting meegeven. In ieder geval een mogelijkheid weer voor Utrecht bij het scheiden van de markt in de eerste helft. Daar waar Utrecht zoals gezegd toch wel veel van de bal gekregen heeft, al 20 minuten lang. Maar eigenlijk maar één echte grote kans kreeg dat was net na de entree van de kogel. Na dik een half uur toen Duplan de, de en de kogel eigenlijk in een tijdsbestek van een seconde of tien twee keer op dat doel mochten vuren. Maar de bal er niet in ging. Dit was een aardige mogelijkheid, niet meer dan dat ook. Maar over het doel, Babos doeltrap nog een 45 seconden in de eerste helft. En NEC zal dan in de kleedkamer van de trainerpastoor normaal gesproken te horen krijgen dat het allemaal prima is dat het met 2-0 voor staat. Maar dat het in de tweede helft toch wat meer naar voren moet lopen. Omdat de problemen anders vroeg of laat toch echt voor NEC gaan komen. Utrecht komt weer met een diepe bal naar de rechterkant. Mulenga kan er niet bij komen, de bal rolt door. En dat betekent dat Conboy een overtreding mag gaan maken. Weer terug Conboy na zijn schorsing. De rode kaart die hij kreeg in de wedstrijd tegen Vitesse. Maar hij mag vandaag weer spelen. Hij heeft uiteraard geen haast meer de Deen. Met het nemen van die ingooide tijd tikt rustig verder. Nog 15 seconden te gaan. En dan wordt Scheune gezocht. Die wordt gevonden ook. Kan met zijn hoofd bij de bal komen. Onder druk nog van Nielsen. Gaat de bal opnieuw over de zijlijn. En is er een uh, vrije schop zelfs nu toegegeven? Toegekend door scheidsrichter Fink. Of nee, hij laat het toch maar bij een ingooi die voor NEC is. Ik dacht even dat Nielson nog zijn tegenstanders hebben geduwd. Maar dat mag blijkbaar. Fink laat nog even spelen als NEC via George de bal heeft. Aan de linkerkant van het veld. Maar er staat niemand voor het doel. Er staan er bij George wel twee van Utrecht die proberen hem tegen te houden. Hij komt er nog langs. En dan verdient hij nog een vrije schop ook. Omdat Wuiters en Bovenberg proberen de deur dicht te gooien. Zo krijgt George werkelijk het maximale in de slotseconde van de eerste helft. Terwijl zijn ploeg NEC met 2-0 voor staat tegen Utrecht. Nog een gevaarlijke vrije schop. Van Eijden meldt zich. Invaller Ibrahim Lang meldt zich. En Schöne staat achter de bal. Het zou wat zijn voor NEC als het ook op slag van rust nog 3-0 zou worden. Zoeken natuurlijk nog Van Eijden. Van Eijden met het hoofd. En de bal via een van de Utrecht is over het doel. Maar de corner komt er niet meer. Het is rust. Dit was de kans voor NEC om nog op 3-0 te komen. Ook maar. Het lukt niet. 2-0 is het in Nijmegen. Daar zal NEC overigens dik tevreden mee zijn. Dat krijgt voor mij een heleboel ruststanden. Willem II Volendam 0-0. Sparta Kambuur 1-0. Go Ahead AGOVV 1-1. En Dordrecht Veendam 1-0. Dat is allemaal in de Jupiler League. En dan in de hoogste divisie hoorde Bas Tiggelen net zeggen. NEC Utrecht 2-0 bij de rust. groningen Feyenoord 3-0 bij de rust. En de graafschap Vitesse is al lang afgelopen. wedstrijd begon om half 1. Vitesse won daar met 1-0. En wordt er nog iets in Amsterdam tegen Kampong, Geert? ja, nog een kleine vijf minuten, dan pas is het hier rust. En het is uh, 2-1 geworden. Want daar is hij dan, hoor. Taken, taken, maar. Je moet hem niet al te veel strafcorner's geven. 1 op... Drie loopt hij gemiddeld ongeveer. Nu vandaag tot nu toe 1 op 2. Het is de tweede strafcorner van Amsterdam. Hoog in de hoek ging de bal achter de doelman van Kampong, achter Dirk van Essen. Hij was kansloos. En Amsterdam leidt met die 5 minuten, 4,5 op dit moment nog te spelen. Dus met 2-1 tegen Kampong. Kampong dat zich niet opzij laat zetten hoor. Het is overigens curieus dat Kampong geen tweede doelpunt maakte. Die kregen een minuutje of 2, 3 geleden ook een strafcorner. Die ging via een, dacht ik, Amsterdamse stik omhoog tegen de lat. En toen sprong die bal hoog terug. Alleen van Kampong tikte hem in het doel, een kleine doelpunt en daar is het uh, Verga, die uit het niets uh, opduikt, van rechts de bal gaat via een stik van Kampong, wordt hij van richting veranderd, iets voor de doelman van Kampong, iets voor Dirk van Essen en Verga die een heel mooi doelpunt maakt, een schitterende tip in, Valentijn Verga, de international die in het Nederlands team ook al een hele goede start maakt, een hele goede carrière aan het maken, is zich snel ontwikkeld, bij Amsterdam heel belangrijk op de op dit moment zo, vlak voor rust, nog 3,5 minuut. Scoort hij de derde voor Amsterdam. En is het tegen Kampong 3-1 voor Amsterdam. En Tom, je had het over de ruststand 0-0 bij Willem 2 voor, uh, voor en Dam. Willem 2 vast nog eens gehoord. Ja, het is, het is ja. net gescoord nog voor de rust. Doelpunten maken heb ik nog niet binnen. binnen. Oké, okay. 1-0 Willem 2. Dus... All play en paradise. Inmiddels rust bij de hockeywedstrijd tussen Amsterdam en Kampong. Staat daar 3-1. En nu heeft nog te goed van mij wie een score van Willem II tegen Volendam. Doelpunt werd gemaakt door Scheurs. Gaan wij even naar de volleybalwedstrijd tussen Nederland en België in Zwolle. Lars Geerts. En Nederland heeft de eerste set toch uiteindelijk betrekkelijk eenvoudig binnengehaald. 25-14 werd het maar liefst. Dat was vooral te danken aan Ingrid Visser die aan de servicelijn kwam. Een ontzettend lastig begon te serveren. Daar hadden de jonge Belgische vrouwen heel veel moeite mee. Kregen de bal niet fatsoenlijk in de aanval. Nederlandse verdediging stond waar die moest staan. En uh, haalde uiteindelijk zeven punten binnen op haar service. Dat maakte het verschil. Vervolgens Malon Vlier op de servicelijn die maakte het netjes af. En dus werd het 25-14. Er zijn ondertussen wel wat kleine verschillen op te merken. Als je kijkt naar het team onder Selinger en het team onder Goedkoop. Onder Selinger nam Manon Vlier de set-up over op het moment dat de spelverdeelster niet in staat was om die te geven. Nou, dan werd altijd internationaal een beetje vreemd tegenaan te ge gekeken. Manon Vlier is de belangrijkste aanvalster aan de Nederlandse zijde. Waarom zou je die uit het spel halen of uit de aanval halen door haar de set-up te laten geven? Bert Goedkoop heeft dat anders gedaan nu. Ik zie nu dat Caroline Wensink, de middenvrouw, dat die de service overneemt en vervolgens inderdaad op Vlier speelt. En Vlier heeft op die manier al drie punten binnen. Gehaald. Dus je zou de wijsheid wellicht van Avital Zelingen in die keuze, uh, dat is in ieder geval een wijsheid die Bert goedkoop niet ziet op dit moment. Nederlands team dus goed bezig, kleine veranderingen 25-14, 1-0 in sets. De Nederlandse korfballers moeten het in de kwartfinale van het WK in de Chinese Shaoxing opnemen tegen Tsjechië en Catalonië. Catalonië? Ja, ja die vier korfballen daar. Nee, dat oh, niet, maar ze oh, zijn daar, hoor. Tweede fase van het WK wordt eveneens in een pool gespeeld. Duel met de Tsjechen staat voor morgen op het programma. En dat met de Catalanen voor dinsdag, dat is het maar weten. We blijven het volgen. De graafschap Vitesse eindigde eerder deze middag in 0-1. En dan weet je bijna al zeker als je Vitesse volgt dat Boni daar andermaal de match matchwinner was. En Vitesse de zesde overwinning van ...van het seizoen pakt Momenteel vierde staat in de eredivisie, boven Ajax bijvoorbeeld... ...en slechts een punt nog achter PSV en Twente. Kortom, je mag wel zeggen, het gaat goed met de Arnhemmers. Frank Snoeks, na afloop van die wedstrijd... ...praat het met de man, de winnende trainer... ...de succesvolle trainer op dit moment, John van der Bron. Jullie winnen kort na elkaar van NEC uit... ...en nu van de Graafschap, twee Gelderse derbies. Is deze net zo belangrijk voor de mensen in Arnhem... ...als die, die overwinning in Nijmegen? Voor mij als trainer zeker, uh, ik denk voor de mensen in Arnhem niet, want uh, ja, daar is de, de wedstrijd tegen, tegen nek te beladen voor. Uh, ligt er ligt te veel uh, ja, nadruk op, uh, op het derbygevoel dan, uh, dan, of ten opzichte van deze wedstrijd, maar wat ik al zeg, uh, ja, voor mij als, als trainer is, uh, ja, is elke overwinning lekker. Nu, nu vindt Ajax dat ze kampioen moeten worden, daar sta je een punt op voor. De PSV en Twente vinden ook dat ze kampioen kunnen worden, daar sta je een puntje op achter. Wat vinden jullie? Ik zou bijna zeggen, je weet toch dat wij ook kampioen willen? Volgend jaar toch pas? Ja, dat is al uitgesteld met een jaar. Maar ik ga niet roepen dat wij kampioen... Ik wil het wel hoor, vooropgesteld. Maar ik ga niet roepen dat wij kampioen gaan worden. We zijn, we zijn ontzettend goed bezig bij Vitesse. En, en ook het, het gemak en de... Ja,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 Ja. Nee, eens. Eens. Uh, hij is wel een teamspeler, absoluut. Uh, maar hij is een teamspeler met heel veel individuele kwaliteiten. En dat overdrijft hij. Um, Want het met, was met het geen het applauswissel? Uh, nee, ik was boos op hem. Ik was boos op hem. Ik, uh, we hebben het over Gio. Gio Santuria, een jongen van 18 jaar die geweldig kan spelen. Geweldige acties uh, in, zijn, uh, in zijn benen heeft, in zijn lichaam. En, uh, hij kan ook goalscoren, absoluut. Het enige wat hij nog niet heeft is het overzicht voor de goal. En, en dat moet hij leren. En. Uh, Voordat uh, ik me ga irriteren aan hem, maar zeker ook de medespelers, uh, ja, moet je hem dat wel eens vertellen. En, ja, dat, uh, op... Begrijpt hij dat dan? Op dat moment wel, absoluut. Maar hij is uh, op de eerste plaats uh, doodziek van dat hij zelf die ballen niet, uh, niet binnenschiet. Want hij is een publiekspeler. Uh, ik, ik ben deel van het publiek. Ja. Ik denk ook als ik hier naartoe ga van hopelijk zie ik de echte Chanturia. Ja. Nou, ik heb, uh, de eerste helft heb ik hem matig gezien, maar de tweede helft heb ik hem wel... Uh, ja, toen was hij wel aanwezig, toen was hij dreigend. En dat wil ik van hem. Ik wil dat hij dreigend is, dat hij acties heeft. Dat hij geen dombalverlies leidt uh, en dat hij goals maakt. Maar zeker ook dat hij ze af en toe aflegt. En het is niet de eerste keer dat dat niet gebeurt. Dus uh, we hebben weer stof voor hem om hem daarmee te confronteren en te helpen. Om hem uiteindelijk nog, nog beter te maken dan hij al is. Maar hij is 18 jaar, nogmaals. John van der Brom, na de 1-0 overwinning van Vitexen op de Graafschap. En Vitesse staat, zoals Tom al zei, keurig vierde op dit moment op één puntje... maar van Twente en PSV. We hebben nog een golfbericht voor u. want De Noord-Ier Rory McElroy heeft een cheque van 2 miljoen dollar. Zo'n 1,4 miljoen euro gekregen voor zijn overwinning op de Shanghai Masters. Hij versloeg in een play-off de Amerikaan Anthony Kim en claimde zodoende de grootste hoofdprijs in het golf. Het toernooi maakt geen deel uit van de Europese of Amerikaanse toer. En er zijn dan ook geen punten voor de wereldranglijst te verdienen. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De vliegtuigen van luchtvaartmaatschappij Qantas blijven zeker tot morgenmiddag aan de grond. Een regeringscommissie heeft nog geen oplossing gevonden voor het conflict bij het Australische bedrijf. Piloten en grondpersoneel willen meer loon, maar de directie wil niet tegemoetkomen aan die eis. En de selecties Debutprijs is toegekend aan schrijver Peter Buwalda voor zijn boek Bonita Avenue. Aan de prijs is 10.000 euro verbonden. Andere genomineerden waren Thijs de Boer, A. Doutsenberg, Erik Menkveld en Joost de Vries.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 Je bent weer terug bij Langs de Lijn. Het is nog rust op de Nederlandse velden. Kunnen we nog even terugkijken op de graafschap Vitesse. U hoorde net John van der Brom 1-0. We hebben geheerst. We hebben de wedstrijd helemaal in onze zak gehad. En de graafschap, ja, wat deden die dan terug? Die probeerden met een flink portie strijdlus iets tegen Vitesse uit te richten. Lukte uiteindelijk dus niet. Vitesse won 1-0, zei het nog maar eens gezegd. Frank Snoeks praat erover. En we krijgen de visitoren van de graafschap trainer Andri Zulring. Direct na afloop uh, worden de spelers van Vitesse uh, toegezongen door hun aanhang. En de spelers van de graafschap... Door hun aanhang. Twee ploegen die na afloop van de wedstrijd worden toegezongen. Moet je van hier zijn om dat te begrijpen? Nou ja, goed, het is uh, duidelijk dat we een geweldig publiek hebben. Hè. Altijd achter de ploegen uh, staan en uh, in zo'n derby... Uh... Ja, we hebben voetballend aan de bal vooral uh, te weinig gebracht. We hebben wel de strijd geleverd, maar aan de bal waren we gewoon vandaag uh, niet goed genoeg om uh, kansen te creëren. Pas in de eindfase toen het wat opportunistisch ging, wat hachelijke momenten. Ja goed, uh, daarom is het ook zo prettig werken bij deze club. Dat je met zo'n uh, trouwe aanhang en zo'n sfeer in het stadion hier uh, ja, geweldig kunt werken. Ik, ik proef uit uw antwoord dat we het eens zijn. De Graashoek kon deze wedstrijd niet winnen. maar moest. Moesten jullie wel verliezen? Had dat, was dat nodig? Nee, dat was niet nodig. Maar ik vond het lange tijd redelijk gelijk opgaand. Waarbij gezegd dat Vitesse wat rustiger aan de bal was. Wat langer de bal in de ploeg kon houden. Maar niet al te veel kansen wist te creëren. Tot het moment van het doelpunt. En ja, goed. Daarna ga je wat meer risico's nemen. Krijgt Vitesse een aantal grote kansen. Krijgen wij wat hachelijke momenten om zelf te scoren. Ja, goed. Dat is all in the game als je zoveel risico's gaat nemen. Want het was toch meer dan een uur gewoon een 0-0 wedstrijd? Ja, dat klopt. En ja, moet je dan niet alles in het werk stellen om die 0-0 eruit te halen? Ja, maar goed, de, de, zoals al gezegd, dan heb je één momentje waarin... Uh, ja, Stepa's, uh, Hofs en uh, ja, dan sta je 1-0 achter. En uh, zo'n moment zit altijd een keer in een wedstrijd. Eerste helft had Vitesse ook even een keer een moment... waar we misschien in de eerste half zo'n moment met uh, Rydel uh, kunnen hebben... die in de 1 tegen 1 in de 16 uh, zat. Dus ja, goed, dat soort momentjes zitten ook in een 0-0 wedstrijd. En als het dan een 0-0 wedstrijd plotseling 1-0 wordt... Ja, dan verandert het in één keer. En dan is dat uh, niet meer recht te breien? Nee, vandaag in ieder geval van ze niet. Andries Uldering van de Graafschap zijn verliest dus met 0-1 van Vitesse. Tweede helft begonnen in de Goffert en in de Euroborg. FC Groningen, Feyenoord en die houtkamp. 3-0, 1 minuut naar rust. Hoekschop voor Feyenoord, wissel bij Feyenoord. Guidetti erin, Fernandes, Guion Fernandes eruit. Eens kijken of de Zweet iets kan klaarmaken. Er moet heel veel gebeuren. Feyenoord speelt nu richting de Koeman-tribune. Bal voor het doel uit de Hoekschop wordt weggekopt. Opgevangen moeizaam door Cabral, die ook een matige eerste held speelde. Maar wel de bal terugbrengt naar... De linkerkant moet de voorzet komen, komt niet van Klaas. Hij speelt hem helemaal terug naar Martens Indy. Dan is het uitkijker geblazen via Fernandez naar Ron Vlaar. Vlaar zoekt naar El Amadi aan de rechterkant 3-0. Men wist niet wat ze overkwam hier in Groningen toen ik net even aan de koffie ging. Men... Ik keek nog wel een beetje angstig van, zou het nog mis kunnen gaan? Natuurlijk kan het misgaan, maar niet als ballen zoals deze van de Ron Vlaar worden gegeven. In de handen van keeper Brian van Low. Van Low die in de eerste helft maar één keer een beetje in gevaar kwam bij een actie van El Amadi. Maar voor de rest absoluut geen problemen heeft gekend. En dat zal denk ik in de tweede helft toch anders worden. Zeker omdat er nu slecht verdedigd wordt door Sparv. Is het El Amadi die de bal opzij geeft naar Schaken. Schaken krijgt een beuk en niet zo'n klein beetje ook van de elleboog van Sparv. En dan ben ik benieuwd hoe dit afloopt. Ja, de scheidsrechter Björn Kuipers gaat nu wel kijken. Maar Schaken ligt op de grond. Kreeg volgens mij echt een, in het voorbijgaan even een, een omhoog gestoken elleboog van Sparv tegen zich aan. En nu komt er uh, verzorging, terwijl er even wat ruzie is aan de andere kant van het veld. Even nog kijken hoe dat uh, ging met Schaken. Hij gaat langs Parf en krijgt uh, van uh, Kieftenbelt een uh, flinke beuk. Hij staat weer overend, zo dadelijk de inwoord voor Feyenoord. Maar Feyenoord staat wel met 3-0 achter. gaan we naar Bas Stichler en EC Utrecht ook weer uit de kleedkamers komen. Nog wijzigingen, Bas? Nee, dezelfde 22. Drie minuten gespeeld in de tweede helft. Ploeg hebben hebben natuurlijk al een keer noodgedwongen allebei moeten wisselen in de eerste helft met een blessure... Iemand in de rust vertelde mij dat de keeper van Utrecht, Fernandes, die zo gruwelijk in de fout ging bij die eerste goal van de NEC al vroeg in de wedstrijd... er nogal van houdt om wat risico's te nemen bij het meevoetballen. Maar ik zou hem dan toch in ieder geval willen vertellen dat hij met de goede ploeg meevoetbalt. Dat zou wel een stuk helpen. Want dat was in het begin van de duel dus wel even vergeten. Hij staat er ook nog. Ja, wat moet je? Je kan hem eruit halen, maar dan weet je zeker dat de problemen met zo'n jongen natuurlijk niet meer goed komen. En dan maar hopen dat het goede keert zal men op de bank bij Utrecht hebben gedacht. Doeltrap komt er voor Babos na mislukte FC Utrecht aanval over de rechterflank. Babos gaat een bal geven in de richting van de Utrecht helft. Daar was het al wel een keer gevaarlijk trouwens. Na nou goed doorzetten van Van der Velden aan de rechterkant kwam de bal voor het doel. Aan de eerste minuut na rust. En Fados die goed was doorgelopen vanaf het middenveld. Gleed aan de bal maar kwam echt een teenlengte tekort om die bal binnen te glijden. Anders was het 3-0 geweest. Dan was de wedstrijd echt voorbij geweest. Nu mag Utrecht nog hopen. Vrij schot voor NEC. Een meter of tien over de middenlijn. Ibrahim, de invaller voor de geblesseerde Kolwijk. Gekomen al dus in het eerste bedrijf achter de bal. Wenkt naar zijn medespelers dat ze wat dieper moeten staan. Ze luisteren allemaal niet trouwens. Want Vaders komt naar de bal. Krijgt hij dan gek genoeg ook meteen. De omgekeerde wereld. Maar blijkbaar is het zo afgesproken. En Wuiters neemt dan nadat die NEC aanval stokt over. En de bal gaat terug naar de keeper. Fernandez. Fernandez met een moeilijke trap ook wat opgejaagd. Die bal belandt halverwege de Utrecht-helft. Dan uiteindelijk voor de voeten van Kali. Die zich door vaders van de bal laat zetten. En dan kan George aan de slag aan de rechterkant van het veld. George wil langs Zullo. Dat lukte hem in de eerste helft ook. Toen scoorde hij. Nu komt hij bij de kornervlag uit. Legt hem terug op van de velden. Dan zou hij eigenlijk een voorzet moeten geven. Maar die steekt de bal kort en laag het stafveldgebied in. Dan wil vaders hem verwerken in de richting van Seune. Dat mislukt. Het uitverdedigen van Utrecht mislukt eigenlijk ook. Maar omdat Smos eigenlijk te veel risico neemt bij het opjagen van zijn tegenstander komt er uiteindelijk toch een vrij schop van Utrecht aan... omdat er een van de NEC een tikkie uitdeelt aan Assaren. Het gebeurt na 50 minuten en NEC leidt met 2-0. Hockey hier uit de mannenhoofdklasse. SRC, HGC 3-0. Bloemendaal tegen Laarden 1-0. Pinoké Oranje-Zwart 1-1. Schaarweide, Den Bos 1-1. En Hurley, Rotterdam 1-2. En bij onze live wedstrijd Amsterdam-Kampong stond het bij de rust 3-1. Geert de Groot. En staat het nog steeds, we zijn pas twee minuten bezig hoor in de tweede helft. 3-1 in het voordeel van Amsterdam tegen Kampong. Kampong dat hier verrassend misschien wel op een 1-0 voorsprong kwam. Kampong moet gedacht hebben voor deze wedstrijd. Nou, er is wellicht wat te halen in dat Wagenerstadion. Daar heeft Schaarweide, de debutant hier in de hoofdklasse die het zo goed doet... hier in de hoofdklasse dit seizoen tot nu toe... daar heeft Schaarweide in het Wagenerstadion een paar weken geleden... ook een 3-1 overwinning weggehaald. Het werd 1-3 toen in het nadeel van Amsterdam. En toen had Amsterdam er zelfs Floris Evers bij. Die is er hier al niet bij, de hele wedstrijd al niet. Want hij zit met een liesblessure aan de kant. Maar Amsterdam eh, pakte toch wat anders aan kennelijk vandaag tegen Kampong. Na die 1-0 eh, achterstand lieten ze zich niet eh, van de wijs brengen. Kwamen gelijk, kwamen langs zij En eh, ook taken, taken, maar benutten gewoon de tweede strafcorner. Dus wat dat betreft zou je zeggen, lijkt er niets aan de hand. Maar Kampong blijft aanvallend brutaal spelen. Zoals ze de hele eerste, tweede, hele eerste helft gespeeld hebben hebben en dat gaf dan ook een mooi beeld. Een mooie wedstrijd tot nu toe met uh, open hockey, flitsende kansen en ook doelpunten, genoeg doelpunten in het voordeel van Amsterdam, want het is nog steeds 3-1 en dat was de ruststand en dat is het ook vier minuten na de rust. Gaan we volleyballen, Lars Geerts, Nederland, België, die, die overwinningen hebben die eigenlijk enige waarde. Nou, niet zozeer hoor. Ik bedoel, uh, België, uh, niks te nadelen uh, van onze zuidenburen. Maar die zijn aan het bouwen aan een nieuw team. Ze hadden vroeger een van de beste aanvallers ter wereld. Virginie de Karne. Die is ermee opgehouden. Er moet uh, opnieuw gebouwd worden. Een heel jong team. 20, 21, 22 jaar allemaal. De enige uitzondering daarop is de spelverdeelster. Frauke uh, Dirix, die loopt al een tijdje mee. Maar je merkt dat dit team uh, uh, nog aan het groeien is. nog uh, de, de, de swing moet vinden elkaar nog... Uh, een beetje moet vinden ook. En dat Nederland daar handig gebruik van maakt. Want Nederland maakt wel foutjes, maar die worden niet afgestraft aan Belgische zijde En dan wordt het heel makkelijk om, om snel uit te lopen. 16-8 is inmiddels de stand. Dus een comfortabele voorsprong van 8 punten. Dus je ziet dat Nederland op routine speelt. Nieuwe coach aan de zijlijn, dat wel. Maar die, die bemoeit zich eigenlijk niet zozeer met het spel. Dat kan ik zien aan de time-out. Die is meer bezig met uh, uh, waar sta je, hoe ben je uh, in het veld bezig. Die is ook nog aan het kijken waar dit team uh, toe in staat is. En hoe ze kunnen spelen. Dus de speelsters zijn een beetje op zichzelf aangewezen nu. Kiezen een beetje de vaste patronen. En dat zorgt ervoor dat, uh, dat Nederland dit België uh, vrij snel opzij zet. Het is een beetje een Maar ja, de wedstrijden zijn nodig. Want over uh, een week alweer, anderhalve week om precies te zijn... spelen ze dus die pre-Olympische kwalificatie. Een klein Olympisch toernooitje om op een groter Olympisch toernooitje terecht te komen. Om uiteindelijk op de Olympische Spelen te komen. Het is een lang traject. En het moet een beetje opnieuw worden uh, begonnen eigenlijk. En Nederland... Uh, uh, doet dat rustig aan nu tegen België. En misschien zijn twee overwinningen tegen onze Zuidenburen dan precies wat je nodig hebt. 17-9 inmiddels de stand in de tweede set. En Nederland natuurlijk nog steeds op een 1-0 voorsprong. Is het. We ontbreken even ja. Simon Webb voor een doelpunt bij Andy. Wat een mooie van FC Groningen, de 4-0. Een voorzet vanaf de linkerkant. Komt perfect op de voet van Leandro Bacuna. En dat is wel een hele mooie hoor. Burnett vanaf de linkerkant. De voorzet op de voet in één keer half hoog. Binnengetikt door onze grote vriend Leandro Bacuna. Die zijn vijfde maakt van dit seizoen. En daar waar je een beetje denkt, nou misschien dat Fijner nog wat terug kan doen in de tweede helft is het, wat die meneer naast mij zei in het toilet, werken aan de scoren... om zodoende een uh, beter doelsaldo te krijgen. Prachtige goal, kan hij anders zeggen, van FC Groningen. Groningen leidt met 4-0 tegen Feyenoord. Groningen gaat dus rustig door. NEC is vooral aan tegenhouden, Bas, na die 2-0. Ja, ze komen niet aan veel meer toe. Het is nog 2-0. Het had 2-1 kunnen zijn als Moulenga, die na een goede voorzet van Zullo de bal... Binnen 80 geleiden de bal ook daadwerkelijk binnengegleden zou hebben. Maar de bal hobbelde net een decimeter langs de paal. Nu een goede uitbraak van NEC met Wil. Na een dubbele combinatie met Ibrahim verspeelt uiteindelijk toch de bal. Maar Utrecht is sterker. Utrecht heeft meer de bal en is gevaarlijker. Zullo die de fout inging denk ik, bij de 2-0 van NEC. Dat is wel heel makkelijk voorbij liet lopen toen in het begin van de wedstrijd door George. Heeft nu al een aantal malen zijn aanvallende kant goed laten zien met een paar goede acties. Aan de linkerzijde, nu toch NEC Ibrahim van der Velden mee. En Seune die wijst en zegt. Kom maar hier met die bal. Die krijgt hem vervolgens wel heel zwak. Met een noodvaart de bal van Van der Velden langs Seune heen. Het strafhoekgebied van Utrecht binnen in de handen van Fernandes. Die na de twee goals die hij moest strikken in het eerste kwartier toch eigenlijk nauwelijks nog op de proef gesteld is. Behalve dan in de slotfase van de eerste helft, toen Van Eyde uit een hoekschop nog bijna de 3-0 binnenkopte. Dat is in de tweede helft. Dus vooral Utrecht. Daar komt Utrecht weer. Moelenga bijna bij de bal. De kogel bijna bij de bal. Na een voorzet van Assara vanaf links. Aan de andere kant heeft Moulenga sterk en groot en snel de bal toch weer te pakken gekregen. Komt die bal opnieuw voor? Babos lijkt de bal eventjes los te laten. Maar heeft hem uiteindelijk met de kogel in de buurt, ook Smosloch trouwens, zijn verdediger toch te pakken. Maar er komen wel mogelijkheden voor Utrecht. Niet vergeten dat ook Vaders in het begin van de tweede helft natuurlijk de marge al naar drie had kunnen tillen. Terwijl het publiek op de achtergrond, u hoorde misschien ook het belletje, de tussenstand te zien krijgt van Groningen-Feijder. Dat vinden ze hier toch ook wel bijzonder opmerkelijk, zoals dat vermoedelijk in het hele land op die manier wordt ontvangen. Uurtje gespeeld. NEC nog altijd 2-0. Utrecht krijgt op vrije schop nadat uh, Duplan ondersteboven wordt gelopen ter hoogte van de middenlijn. en verliest daar zelfs een schoen bij. In ieder geval voor eventjes na de overtreding van Wil. Zo worden de duels ook wat veller. Ja, wat moet je? Op de bank zitten Jan Wouters en Alex Pastoor. Weet u dat nog? Ajax-Volendam. Zal ergens rond 1990 geweest zijn. En die ongelofelijke elleboog van Jan Wouders in het gezicht van Alex Pastoor. Dat was toen wat. Dat was een uh, wedstrijd om nooit te vergeten. Dat zijn de heren trainers die nu dus tegenover elkaar staan vermoedelijk ook nooit vergeten. Maar ze hebben ermee leren leven zullen we maar zeggen. 2-0 Pastoor, leidt en wat gebeurt er nu als de bal het strafselgebied van NEC maar weer wordt ingeslingerd. Staan er wel twee Utrechtspitsen maar komen ze allebei niet bij de bal. NEC verdedigt uit, doet dat via... Conboy die even overkomt van de linkerkant naar de rechterkant. En via een van de Utrecht-spelers gaat de bal over de zijlijn. Doeltrap of een ingooi voor NEC. Utrecht heeft nog een half uur en staat voorlopig in Nijmegen aan te kijken tegen een 2-0 achterstand. Even de tussenstanden in de Jupiler League. Vier wedstrijden worden daar vanmiddag gespeeld. Dordrecht is op een 2-0 voorsprong gekomen tegen Veendam. Tweede Dortse goal werd gemaakt door Rijsdijk. En Go Ahead is op 2-1 gekomen tegen AGOVV. Doelpunt voor Go Ahead werd gemaakt door Gerritsen. Bij Sparta kan Buur nog altijd 1-0. En ook Willem 2 Volendam nog altijd 1-0. Gaan we weer naar het volleybal. Lars Geerts, Nederland tegen België. Is het uh, tweede set al voorbij? Bijna. 23-15 is de voorsprong. Pardon, 23-16 is de voorsprong van Nederland op dit moment. Je ziet dat Nederland uh, uh, wat gemakzuchtig wordt. Mag ik dat uh, uh, zo zeggen? Want uh, ze laten een aantal makkelijke ballen lopen. Ook kijken Die heeft wat problemen om het uh, Belgische blok te doorzien. Heeft al een aantal keren zijn Stalens en Menon Vlier voor een dubbelblok gezet. Dat is niet de bedoeling. Nu doet ze dat anders. Caroline Wensink maakt de bal prachtig af. En hier is het setpoint voor Nederland met 24-16. En Shaïn Stalens van achter de 7. Belgische vrouwen weten dat het hard kan, doet dat dit keer niet geplaatst. De libero aan de Belgische zijde krijgt dat bal niet goed verwerkt. Komt er wel een aanval uit, maar die gaat op de netband. Dus fluit de scheidsrechter af en haalt Nederland op de tweede set binnen. 25-16 uiteindelijk de stand in de tweede set. En een 2-0 voorsprong voor Nederland. Go ahead in de Jupiler League tegen HGOVV zelfs op 3-1 gekomen. Gaan wij nog even kijken of er gescoord is bij het hockey. Amsterdam-Kampong, Geert. Ja, er is gescoord. En weer door Amsterdam. 4-1 is het. En weer door Valentijn Verga. Hij scoorde al vlak voor rust de 3-1. Nu is het de 4-1. En ik beschrijf hem even, want de afronding was niet zo spectaculair. Maar de opzet was prachtig. De bal was in balbezit bij Amsterdam halverwege de Kamponghelft. En daar zat de Kluwe. Hij speelde de bal terug naar, Val naar Takema. Die hem opving op de ja, zeg maar 23-meterlijn. Een hoge bal over alles en iedereen heen naar Dirks. Derks schoot hem een twee keer voor het doel. En daar was Verga op om gewoon de bal simpel over de doelman van Essen heen te tikken. Binnen vijf seconden vier spelers van Amsterdam één keer de bal raken, één keer de bal spelen. Precies weten waar je staat. Een schitterend doelpunt qua opzet. En de afronding was voor Verga heel simpel. En het is dan ook gewoon 4-1, nog 22 minuten. Kampong zou er misschien iets aan kunnen doen, maar Kampong wordt op dit moment een beetje weggespeeld door Amsterdam. Dat zijn de bands Ace, Squeeze en ook Mike in de Mechanics. Paul Carrick in time to move on. En door. Hij werkt al heel lang bij de NOS. Bas Stichelen bij NEC FC Utrecht. Ja, ik kijk ja. ook al heel lang naar deze wedstrijd. 65 ja. minuten. NEC 2-0 tegen Utrecht. Hoekschop van Utrecht en een kopbal van de Kogel... die bij de eerste paal opduikt met de bal vrij ruim over het doel van Babos Kopt. Utrecht heeft wel wat druk gehad. heeft ook een paar hoekschoppen mogen nemen... maar de beste kansen van de laatste 10 minuten waren toch echt voor NEC. Eerst Fados, na goede actie van Latou Perissa aan de linkerkant. Die schiet. De bal wordt uh, gered door de keeper. Komt eigenlijk zeg maar de auto van de penalty tip voor de voeten van Fados. Die bedenkt zich geen moment, er was geen tijd voor rook. de bal ineens op het doel van Utrecht. Dat dus door de keeper verlaten was. Maar daar stond ook nog Wuitens op de lijn. Die krijgt de bal min of meer per tegen zijn hak. En voorkomt daarmee de 3-0 en de beslissing in de wedstrijd. Even later nog weer een actie van Latou Perissa. En toen zelf geschoten, maar voorlangs. Zo heeft de NEC... In ieder geval het idee dat ze gevaarlijker zijn geweest in de tweede bedrijf. Maar Utrecht zal, omdat het veel de bal heeft en wat Hoekschop heeft mogen nemen, toch het gevoel hebben dat het allemaal nog kan. Maar dan zal het dus wel snel moeten. Wuitens en de bal breed naar Nielsen. NEC probeert zoveel mogelijk mensen achter de bal te houden. En komt er dus alleen maar sporadisch uit met veel mensen als daar de ruimte toe bestaat. En Utrecht de bal een keer verspeelt onderweg. Bovenberg nu puzzelen naar Assaren in de middencirkel. Dan loopt Zullo weer die zich aanvallender gaat inzetten. En nu een uitstekende steekbal krijgt van Assare. De bal voor de goal ook. Daar is Babos als enige. Want de komende van Utrecht wel twee. Mulenga en de Kogel. Maar ze komen eigenlijk allebei te laat. De paas van Zullo, zo zou je het ook kunnen zeggen, is eigenlijk net te scherp. En draait meer in de richting van de keeper, dat hij ervan wegdraait. Zo mag Babels pakken en schieten. En hopen dat dan die bal voor de voeten komt van Scheune. Maar die staat helemaal vast in het duel met Wuitens. Krijgt een klein duwtje in zijn rug. En dat betekent dat de bal doorschiet in de richting van de doelman van Utrecht, Fernandez. We gaan de Nijmegen even verlaten. Daar leidt NEC met 2-0 tegen FC Utrecht. En hoe is het toch in Groningen? Bij Groningen, Feyenoord, Andy. Daar leidt Groningen en leidt Feyenoord. En dat is met allebei andere letters in het midden. Fernandez, Dani Fernandez zwiepert en zwaait met de handen en raakt daarbij. Burnett, Lorenzo Burnett, en krijgt daarvoor de rode kaart van scheidsrechter Kuipers. 4-0 staat het voor FC Groningen en dan ook nog 10 man van Feyenoord. De frustratie begint een beetje op te lopen bij de Feyenoorders. Biesiszwaar loopt alleen maar tegen de scheidsrechter te praten. Hij is in het veld gekomen, Biesiszwaar, voor Ruben Schaken die geblesseerd raakte. We hebben ook Stefan de Vrij die met een uh, nogal uh, gezwollen gezicht loopt, waarbij ik denk dat het niet echt lekker zit nadat nou, hij in uh, notabene het ploegenoot raakte met het hoofd en zo. Kan het allemaal niet slechter voor Feyenoord. Vanmiddag 4-0. Nu Gudetti in het strafschopgebied. Kijk of hij nog wat leuks kan doen. Guidetti nog altijd in balbezit. Probeert er langs te gaan. Gaat tegen de grond. En maakt dan Hens. Ja, raakt de bal met de handen. En uh, dat is gewoon goed verdedigd van FC Groningen. Niets, maar dan ook niets wil lukken bij Feyenoord. En Groningen staat dus met 4-0 voor. Met zijn elfen. En dan ook nog tegen 10 Feyenoorders. De Koeman-tribune heeft uh, maar weinig geluk gebracht... voor Ronald Koeman daar in de Euroborg. Amsterdam-Kampong. Geert de Groot. Ja, zo leuk als als het was in de eerste helft, zo saai is het eigenlijk duur geworden... zo langzamerhand nog een kwartier te spelen. Het is 4-1 voor Amsterdam. Voor Amsterdam hoeft het natuurlijk allemaal niet meer. En Kampon kan het allemaal niet meer opbrengen. De flair, de motivatie zoals ze in de eerste helft speelden. De brutaliteit waarmee ze gewoon hier de voorsprong namen via Jonker. En daarna ook kansen bleven creëren. Dat zien we allemaal niet meer in de tweede helft. En het ziet er dan ook naar uit dat de wedstrijd inmiddels gespeeld is. Dat Amsterdam hier een hele makkelijke overwinning gaat halen op Kampon. En dat hadden de Amsterdammers zelf misschien ook wel niet verwacht... hoor, Voor die wedstrijd. Ze hebben allebei 16 punten na 7 wedstrijden in de competitie. Althans, voor Amsterdam. Kampong heeft er 8 gespeeld. Dus wat dat betreft lag Kampong al op een uh, visuele achterstand. Nou, die wordt alleen nog maar groter. Nu ook in punten na deze wedstrijd. Want ik denk niet dat Amsterdam er verder nog iets aan gaat doen... en Amsterdam rustig Kampong laat komen. Die zegt, jullie staan met 4-1 achter. Laat maar eens zien dat je in de top van de hoofdklasse mee wil draaien. Laat maar eens zien dat je goed kan hockeyen. Nou, Kampong hokje best aardig. Maar voor Amsterdam... Tot toch nog wel een maatje te klein. Zelfs 1 mee in de Verenigde Staten. Hè. Shocking Blue met Venus. Is in de Jupelen liegt? Ja, vier wedstrijden daar. Uh, er is uh, op dit moment niet meer, meer gescoord. Uh, Willem 2 tegen van nog altijd 1-0. Sparta kan buur nog altijd 1-0. Met daar wel een rode kaart voor Varela van Sparta. Go Eagles AGOVV staat nog altijd op 3-1. En Dordrecht-Veendam 2-0 nog altijd. Lima van Dordrecht krijgt daar ook een rode kaart. En dan de tussenstanden in onze hoogste divisie. Bij NEC Utrecht staat het nog altijd 2-0. Vroeg verkregen voorsprong voor NEC. En bij groningen Feyenoord staat het inmiddels 4-0. En Feyenoord speelt ook nog eens met de 10-man... voor een directe rode kaart wegens een slaande beweging van Dani Fernandes. Eerder op de middag was er graafschap Vitesse 0-1. En ook in het komend uur natuurlijk de koploper AZ... kunnen hun voorsprong. Weer gaan uitbreiden dit weekend. Moeten ze wel gaan winnen? Is lastig in Almelo tegen Herakles om half vijf. En dan is langs de op één.